9 uur. Lieselot Thomasen met het NOS Journaal. Curaçao versoepelt de coronamaatregelen. Vanaf vrijdag mag iedereen zich vrij bewegen. Tussen 6 uur ochtends en 9 uur s avonds En tot 8 uur s'avonds mag er worden gezwommen en gesport. Ook bedrijven mogen weer open. Voor onder meer supermarkten, restaurants en bouwmarkten blijven de maatregelen wel van kracht. Zij mogen alleen mensen in een auto ontvangen, bijvoorbeeld om spullen af te halen. Bloedbank Sanquin gaat 1 miljoen bloedtests inzetten voor onderzoek naar immuniteit tegen het coronavirus. Volgens de bloedbank wordt het lopende onderzoek flink uitgebreid. Het gaat om bloedtesten die de aanwezigheid van verschillende types antistoffen tegen het coronavirus aantonen. Die tests zijn extra waardevol omdat ze, volgens Sanquin, drie verschillende types antistoffen meten. De antistoffen spelen alle drie een net iets andere rol in het immuunsysteem.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 Wel blijft de regel dat iedereen zich moet houden aan de anderhalve meter samenleving en dat mensen met klachten thuis blijven. In Venezuela zijn twee Amerikanen opgepakt die met een groep gewapende mannen illegaal het land zijn binnengekomen. Volgens president Maduro was het een koepoging en werd de groep door de VS aangestuurd, maar president Trump ontkent dat.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 Food. Maybe I'll sit up all night and day Waiting for the minute I hear you say I could leave you, say goodbye Or I could love you If I tried And I could And left to my own devices